Uur. Jan van de Putten met het NOS-journaal. De hoeveelheid zeeschuim tijdens het ongeluk bij Scheveningen, waarbij vorige maand vijf ervaren surfers om het leven kwamen, was opmerkelijk. Dat zegt het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Uit het onderzoek wordt niet precies duidelijk hoe de watersporters op 11 mei zijn overleden. Zo waaide het op die dag ook hard en er stond een sterke stroming. Vier van de vijf lichamen werden binnen een dag na het ongeluk uit het water gehaald. Gisteren werd het laatste slachtoffer geborgen. Niet alleen spelers, ook bondcoach Ronald Koeman en de directie van de KNVB... gaan er in salaris op achteruit. In een verklaring zegt de voetbalbond dat ook KNVB-personeel een loonoffer brengt... nu er vanwege de coronacrisis niet wordt gevoetbald. Hoeveel Koeman en de anderen inleveren is niet bekend. Australië probeert massale protesten tegen racisme en politiegeweld dit week einde te voorkomen. In Sydney worden morgen 10.000 betogers verwacht. De deelstaat is bang voor de volksgezondheid en probeert het protest via de rechter te verbieden. Premier Morrison heeft Australiërs opgeroepen om thuis te blijven. Een protest tegen politiegeweld is in de Mexicaanse stad Guadalajara uitgelopen op rellen. De aanleiding voor het protest is de dood van een arrestant in zijn politiecel. Hij zou zijn opgepakt omdat hij geen mondkapje droeg. Volgens de betogers werd hij in de cel doodgeslagen door agenten en moet er een onafhankelijk onderzoek komen. Vandaag is het de laatste kans op een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Als er bij die laatste gespreksronde geen vooruitgang wordt geboekt... is het zo goed als zeker dat de Britten eind dit jaar de EU verlaten zonder deal. De gesprekken verlopen moeizaam, vooral over de Noord-Ierse grens en de visserij. Het weer nog, eerst regen. Vanmiddag buien met kans op hagel en onweer. Het waait stevig en het wordt niet warmer dan een graad of 13. Morgen eerst periode met zon, maar later weer bewolking. En buien bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Van uh, Demi Lovato en Clean Bed. Dit solo, misschien kent u hem nog wel. Zomerhit uit 2018. En die blijft weer de hele dag in ons hoofd. Zitten. Ja, okay. heerlijk. Uh, nou ja, daarmee uh, openen we dit tweede uur. wat weer uh, vol staat van nieuws en actualiteiten. Want uh, daar is dit programma voor. Straks, uh, iets voor half twaalf, uh, bellen we met uh, Karim El Kabali uh, van Groenling Zandwoord. over de situatie van afgelopen week. En het nieuws uh, dat uh, daarin werd gedomineerd. Maar ook even nog kort terug naar de politieke situatie in Zandvoort. Want uh, GroenLinks, uh, zoals het er nu uitziet, keert uh, of keert niet terug, wil ik zeggen. Maar uh, gaat niet meedoen aan de onderhandelingen voor een formatie. Is daar niet bij betrokken. Uh, ja, hoe, erver, hoe ervaart een fractievoorzitter dat? En uh, dat en meer andere vragen. Ik heb net ook van mijn collega's gehoord dat hij morgen ook uh, gezellig zit bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Dus daar zal op het politieke stukje uit Zandvoort meer worden ingegaan. Daar zitten ook uh, collega's die al meer uh, politieke interviews hebben afgenomen. Dus die zullen daar vast dan wel uh, uh, nog wat meer ervaring mee hebben. En dat is alleen maar fijn. Want het moet wel uh, een beetje nuttig zijn natuurlijk het interview. Uh, uh, Mike heeft ook nog een nummer dit ja. uur. We zullen het bijna vergeten, maar jij bent er ook nog gezellig. Ja, uh, opmerkelijk nieuws. En uh, ja, een beetje humor zo uh, erdoorheen is altijd wel leuk. Uh, dat houdt er een beetje de, de verlichting in. Uh, om meteen maar even te beginnen. Opmerkelijk, uh, ja, ik weet niet of je, hoe je het moet noemen. Maar interessant nieuws. Interessant nieuws. Den Haag gaat experimenteren met strandafvalrobot in Scheveningen... Ja. Du dus wat dat betekent mensen... is dat we onze afval binnenkort niet meer zelf hoeven op te ruimen... als nee, we dat al deden. Ja, maar dat ja, een robot dat, deden, dat ja. voor ons gaat doen. Ja, nou, het, is een, het is een robot ontwikkeld door de TU Delft... en het Haagse bedrijf TechTex. Wat de naam zie ik hier nu staan... Het uh, staat wel bij dat het eigenlijk een experiment is. Het is niet helemaal de bedoeling om echt de strand schoon te houden. Het is meer om, uh, ja, ja, gewoon dat het wat duidelijk wordt dat mensen de afval moeten opruimen. Ja, en ook gewoon, want ze zeggen inderdaad van, hij is, het is nu nog in de beginfase, dus nog niet zo efficiënt. Niet zo snel, ja. Uh, ja, maar ja, de reden dat er zo'n afvalrobot wordt gemaakt, is er niet zomaar. Nee. Dat is gewoon omdat mensen, uh, nou eenmaal... Uh, afval op het strand laten liggen. Uh, in hetzelfde artikel... of in een ander artikel op nu.nl... Uh, wat gaat over waarom mensen nou... die afval laten liggen op straat... op het strand. 50 miljoen kilo per jaar... aan, uh, rest, aan uh, zwerfafval... Uh, ligt er... in Nederland. Uh, nou ja. Uh, ja. Wat we daarmee moeten... dat uh, heeft iedere voor zich, denk ik wel. De een uh, die bouwt een... Uh, een, een, heel, een hele vangnet voor het plastic in de plastic soep. En de andere twittert erover op Twitter. Ja, we gaan naar uh, dat social media denk ja. ik uh, ja. uh, Even kijken uh, ja, of het dan de failliet van de mens is. Is dat een robot uh, ons afval moet opruimen? Ja, dat, ja, is, dat nog, is toch wel uh, echt een beetje de piek als dat echt zo is. Maar dit is gelukkig <laughs> nog maar een experiment ja, die we nog, denk ik, lang niet in het strandbeeld gaan zien. Ik denk dat het maar goed is ook. Laten we hopen dat het uh, op een experiment blijft. Maar wat lang geen experiment is, is de artiest Pink. Want dat is al een, een jarenlang een succes. Met natuurlijk het nummer uh, Walk Me Home. Uh, aangevraagd uh, speciaal uh, door Rick heet hij. Gisteren nog binnengekomen op de telefoon. Uh, dus 023573 om hem aan te vragen. Hartstikke leuk nummer. Lekker een beetje swingend. Walk Me Home van Pink hier op ZFM Zandvoort.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 Ja, walk me home uh, tonight. Met wie zou jij vannacht uh, naar huis willen lopen? Nou ja. En nu met helemaal niemand, <laughs> want uh, anderhalve meter hè. Maar, uh, <laughs> ja, ja. ja. En uh, op afstand uh, naar huis lopen, dat wordt het wel. En uh, zo'n beetje. Uh, even kijken, over duurzaam gesproken. Want we hadden het net natuurlijk over robots uh, die ons afval gaan opruimen. Uh, SpaceX, het meest uh, futuristische bedrijf, mag je het wel noemen. Tja. Dat werkelijkheid wordt. Uh, gebruikt raket voor vijfde keer bij lancering van internetsatellieten. Dat betekent dus dat hij al vier keer daarvoor in de ruimte is geweest... om een satelliet uh, ja, af te geven, ja, af ja, te leveren. Hier is je bestelling. Nee. Ja. Okay. Dat is uh, nou, genoeg ruimte voor humor, even kijken. En we uh, hopen dat ze geen vertraging hebben, zoals PostNL geregeld. <laughs> ja. Nee, uh, SpaceX, uh, SpaceX is wel een goede bezorgdienst, uh, laat, uh, laat de aliens weten. Uh, even kijken. Uh, nee, maar dus even serieus. Ja. Het is dus een duurzaam bedrijf, uh, dat zie je... Uh, aan bijvoorbeeld dat ze, in tegenstelling tot NASA... Uh, capsules, raketten hergebruiken. En wat daar het echt het meest fascinerende aan is... Uh, die komen dus ook weer terug op aarde, ja. die raketten. Ja, ze hebben natuurlijk ook laatst... Ik weet niet, precies. voor mij was het vorige zaterdag de allereerste... Uh, uh, commerciële ruimtevlucht met astronauten de lucht in gestuurd. Ja, inderdaad. Dat is best wel knap. Dat, dat... is ook wel weer echt een nieuwe stap uh, naar de toekomst, ja, denk ik. zeker. En uh, natuurlijk, uh, om, de, om die grote lancering heen hebben ze inderdaad satellieten de ruimte ingestuurd. En wat er dan gebeurt om hem terug te halen. Gewoon een platform ergens op de wereld, kan ook in C zijn. Precies berekend dat hij daar landt. Dat is best knap. Als hij daarnaast is, ja, dan is hij kapot stuk weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. En uh, ja, maar hoe ik, dat allemaal werkt, maar ik, Ja, ik weet het niet. Maar ik denk ook sowieso dat het al een hele prestatie is... om gewoon vijf keer dezelfde raket te gebruiken. V ja. Ja, nee, maar ook gewoon, zeg maar, het materiaal dan, hè? Ja. En zo. Uh, en ja, vooral dat terugsturen. Uh, ja. hoe gaat dat dan? Ja, je hebt natuurlijk ook wel die uh, ruimtevaarders... moeten natuurlijk ook terugkomen, dus... Ja, ja tuurlijk. Ja, het is, ik vind het best wel, uh, ja, knap. knap ja, ja, ja, heel knap. Maar ook, het is ook echt weer iets wat in de toekomst... natuurlijk veel grotere rol gaat spelen als je echt bijvoorbeeld... Ja. Op een gegeven moment, uh, nou dit is dan heel sci-fi hoor, maar van die echt dat je gewoon op vakantie kan aan de maan. Ja. Gewoon een commercieel vliegtuig. Nou, maar de, maar de, dit is wel de eerste stap, die kant op natuurlijk. Elon Musk heeft gezegd dat hij al in 2030 de eerste mensen op de maan wil zetten. Dat vind ik best, nou ik vraag me af in hoeverre hij het kan halen, maar het is Elon Musk waar we het over hebben. Ja, uh, het, uh, die guy kan alles. Nee. Ja, nee, maar ik heb serieus, die man heeft al best wel veel geïnoveerd ja, ja. ja, nee. Nou ja, met zijn bedrijf natuurlijk. Met zijn hè, bedrijf het, natuurlijk. Maar, ja. maar het is gewoon, ja... ja weet je niet, Hij heeft ook echt een personaliteit. Heel veel van die grote baas ja. hebben dat niet echt. En de, deze man die is ook heel actief op, nou, op Twitter. Bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, ja, nee, inderdaad. En ik denk dat Soms het een ook van de weinigen is... waar uh, mannen waar mensen... Uh, respect uh, voor hebben. Ja, zeker. Ja. Nou ja, als je nou, Hij heeft ook kijkt... wel een tijd je wat controversiële dingen op Twitter gezegd... Hoor, met, uh, met de omtrek tot het coronavirus natuurlijk. Ja. Uh, maar goed, hij heeft hij ook Hij heeft een dus zoontje uh... gekregen. Dat lijkt net op een pakketnummer. Uh, ja. maar je spreekt ja. spreekt het volgens mij uit als Kyle of zo, toch? Kajol. Ja, dat heb ik gelezen. Uh, gewoon Kajol Ja, ja maar dan, dan, zo, maar dan X. gewoon X, E, A N E, 12, nog wat is. Ja. Ja. En ja. dat nummer hebben ze wel veranderd. Want ja, je bent natuurlijk geen nummer, maar je bent een persoon. Ja, dat is toch uh, niet, ja. Om een beetje in de sfeer te blijven. Ook dit nummer blijft in uw hoofd zitten. Het nummer van uh, Europe staat klaar. En dat is het nummer, u hoort hem al. The Final <laughs> Countdown. Ja, want we gaan bijna aftellen naar het moment... Uh, Dat was naar de maan. Ja, inderdaad. Gewoon nu op Sunweb. Uh, ja. Nou ja, Sunweb is een beetje raar naar de maan, maar ja. Ja, nee, uh, misschien We, we kijken wel even. Hier uh, is de final countdown. Zometeen, Karim El kabali hier in de uitzending. Het genoeg ruimte voor muziek hoor in deze uitzending ja ja de humor is ook weer aanwezig als Dat u het opmerkte maar de uh, final countdown ja we tellen al, langzaam af, ook af naar het weekend uh, ja. ik, ik vrees iets minder zonnig dan de afgelopen weekenden maar ja laten we het een beetje positief bekijken de horeca zijn weer open de terrassen kunnen weer opgesteld worden als het uh, mooi weer is dus uh, genoeg positiefs Ondertussen is ook aan de andere kant van de lijn aangeschoven... ...Karim Elkebali van GroenLinks Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, leuk dat je even in deze uitzending uh, wil komen. En dan uh, gaan we het even hebben over de afgelopen week natuurlijk... Uh, ...die gedomineerd werd door de uh, hashtag Black Lives Matter protesten. Ook in Amsterdam. Uh, ja, eigenlijk een beetje de openingsvraag om met de deur in huis te vallen. Had er uh, ingegrepen moeten worden door de burgemeester in Amsterdam... Uh, Amsterdam door Kasten, uh, Ja en nee. Ze, ze hadden niet moeten ingrijpen met politie. dat natuurlijk een beeld zou veroorzaken dat we niet willen zien. Uh, deze ja. demonstratie is eigenlijk oorspronkelijk gekomen doordat uh, George Floyd door een politieagent uh, ja, acht minuten lang op zijn nek is gekomen. Ja. Daarna zijn er ook uh, ja, allerlei dingen ontstaan in Amerika. En je wil voorkomen dat, dat je een confrontatie krijgt tussen de politie en tussen demonstranten. Dat ja, is natuurlijk in... een weg wat wij niet graag willen zien. Aan de andere kant, je hebt gezien in Rotterdam hoe het daar is opgelost. Ik geloof dat daar één iemand een megafoon pakte. Ja. Uh, en vervolgens uh, iedereen, bijna iedereen moet ik eerlijk zijn, want ze zijn ook ja. wel reddertjes uitgebroken. Rustig naar huis zijn gegaan. Dus um, dat dat misschien wel de betere oplossing gezien, geweest. Maar ah, ja. je zou het niet hebben moeten dus gewoon vegen met politie, dat, uh, dat vind ik niet. Nee, oké. Okay. En uh, die vraag stelde ik uh, vorig uur ook al aan uh, Leon van S. Uh, is het niet uh, voor de burgemeester in Rotterdam, ik wil niet zeggen makkelijk... maar die demonstratie was natuurlijk een dag later. Ja, die had natuurlijk het voorbeeld gezien van, ja. van Amsterdam. Hoe het niet moet, zeg maar. Ja, dus die wist wat er, wat er wellicht komen zou gaan. Ja, en uh, met, met die kennis en ook natuurlijk de app-contacten... die gisteren tussen de minister en Femke Halsema uh, zijn geweest... Uh, is Femke Halsema nou houdbaar? Ook natuurlijk een groen-, mede GroenLinks'er. Uh. Ja, wat mij betreft wel. In de zin van: kijk, het is gewoon een inschattingsfout. En als Wim maar nou gewoon toegeeft: het was mijn inschattingsfout, we hadden iets anders moeten doen. Ja. Uh, dan, dan, dan. Kijk, SIS was net burgemeester en ieder iemand maakt fouten. Ja. Ik bedoel, toen ik net in de politiek kwam, ging, maakte ik ook fouten. Ja. Dan uh, zei ik ook wel eens verkeerd of denk ik iets raars. Ja, uh, natuurlijk van gewoon, ja. in de rent. Natuurlijk ja, van fouten niet. kan je leren. Maar uh, wat mensen ook zeggen is. Waarom liep ze dan nog vrolijk mee tussen de demonstranten? Ja, goede vraag. Want... Uh, ik denk dat, haar, dat, dat het ook haar aan het hart gaat. Ja. ja. En is het zo erg dat een burgemeester dan meeloopt met, uh, met, de, met, met zo'n demonstratie? Ik denk juist dat het ook voor een stad als Amsterdam, een diverse stad, juist een mooi signaal is dat iemand uh, dat doet. Ik bedoel ook, zijn er zijn ook veel meer demonstraties geweest. Ja. Waarbij gewoon de burgemeester van Amsterdam aanwezig was op de dam. ja. Maar het is natuurlijk, uh, natuurlijk een hele andere tijd. En zeker als, uh, als er in plaats van 500, 5000 mensen op afkomen... Uh, kan je je afvragen of je dan... Kijk, want ze heeft uh, uiteindelijk niks kunnen doen. Dat had ze ook kunnen doen. Maar was het dan nog nodig geweest om eigenlijk... Uh, helemaal aan de kant van de demonstranten... Want de demonstranten zelf... Uh, ja, ze zeggen zelf wel uh, afstand te hebben gehouden. Maar we zagen op vele foto's dat dat niet uh, altijd het geval was. Uh, ja, er stond is het dan een goed signaal om af te geven van, ik, ik, sta, ik sta tussen, ik sta achter de demonstranten? Uh, nee. Kijk, er stond nog geloof ik iets van, uiteindelijk rond de 10.000 mensen op de Dam. Dat is gewoon ja. veel, veel, veel, veel. Ja. Um, de Dam was gekozen volgens mij ook als, als uh, historische locatie. Ja. Omdat uh, daar vroeger de VOC bezig was. Okay. De VOC deed ook aan slavenhandel. Ja. En uh, daarom was het dan voor, deze, voor dit protest gekozen. Dus ja. dat, dat was de achterdeur van het van Amsterdam. Want je zou beter op het Museumplein kunnen gaan staan, want dan heb je veel meer ruimte. Ja, inderdaad. En inderdaad, uh, uh, wat de minister Grapperhaus dan ook al noemde, is om uh, niet zoals je in Amerika ziet, om de politie tegenover het volk uh, op te zetten. Uh, maar dan is natuurlijk de andere kant de gezondheid van, Amster van de Amsterdammers en de rest van Nederland. Uh, is ja. die op het spel gezet en is, dat, is daar iemand, uh, is daar iemand uh, aan te verwijten, zeg maar? Nou, er is risico meegenomen, maar dat, ja. kun je, dat kun je wel vaststellen. Dat, dat is zo, er is risico genomen op dat moment. Hetzelfde het risico in Rotterdam is genomen. Ja. Uh, ondanks dat dat ook, uh, dat, dat, dat dat wel vroeger tijdig uh, is stopgezet. Stond Zonder op een gegeven moment wel uh, ruim 5000 man in Rotterdam ook een je tegen elkaar aan. Ja. Uh, de een wel bij de een wel met een mondkapje, de ander zonder. Lakken. En daar kun je dus wel iets over zeggen, vind ik. Het was niet verstandig, zeker niet dat, dat Svem maar er bleef staan dat het zo lang duurde. Maar ook zeker niet dat zij gewoon geen beschermingsmiddelen doeg. Je hebt een voorbeeldfunctie als politicus. Um, dus is het ook heel goed dat je dat dan laat zien op dat moment. Ja, dat je, dat je neutraal bent, hè. Want dat is de rol van de burgemeester natuurlijk. Je, je, mag wel, je, mag, je mag natuurlijk wel je steun betuigen aan de protesten. Dat is ook uh, heel belangrijk. Ik denk dat daar wel in ieder geval uh, veel mensen erover eens zijn. Het is belangrijk dat het gebeurt. Maar uh, het signaal wat nu bij de mensen kwam... en ook uh, uh, bij verschillende mensen die juist ook wel steun gaven aan de protesten... maar niet snapten waarom een burgemeester die uh, uh, gezag moet uitstralen... Uh, zeg maar uh, het leek alsof ze... Uh, niks deed, zeg maar. Of het ze gewoon maar liet gaan. Ook al had ze het misschien niet zien aankomen. Ja. ja ik snap dat het beeld zou, ja. zou kunnen zijn ontstaan. En ik, ik vind het ook onhandig wat er is gebeurd. Eerlijk ja. en eerlijk. Het is gewoon niet, niet slim hoe dit is aangepakt. Ja. Alleen in, in het licht van de situatie, wil niet ingrijpen, met politie wil. Uh, je je wil niet zorgen dat er conflicten, plunderingen en dat soort gebeuren. Nee, gaan gebeuren. inderdaad, want het moet, uh, de aandacht moet blijven waar wij het echt om gaat. En dat is een hardnekkig ja. probleem. Uh, maar, toch nog, maar toch nog even dat... een, laatste, uh, een, ja. uh, een laatste vraag uh, over dit uh, onderwerp. Uh, uh, ja, zeg maar, er zit natuurlijk ook een organisatie, Testen, misschien meerdere. Hadden die een verantwoordelijkheid? Hebben, ja, degene die een protest uh, organiseert... heeft altijd een deel van de verantwoordelijkheid. Ja. Degene die, die gaat over... ja, ultiem over, over wat er daar gebeurt. Maar voor zover uh, zo bekend is die niet genomen. Um, nee, ja. Dat, daar, daar, daar is ook gesteld over. Daar gaan ook volgens mij appjes en... Uh, uh, ja. ja, informatieverkeer over. Maar mag ik er nog één ding over zeggen? Ik weet niet ja, ik het ja. nou, jammer vind... Uh, dat, dat zeg maar, het debat de afgelopen dagen niet gaat over het probleem, wat ook wel degelijk in Nederland speelt wel in mindere mate, maar dat het meer gaat over hoe heeft burgemeester Halsema dit met uh, Ferdinand Grapperhuis, de minister, opgelost. Kijk, ja. dat is niet de issue. Weer een, dus een politiek spelletje er. bedoel je. Ja, er wordt dus politiek gemaakt van een, van, een, van, van, van, van een onderwerp wat veel belangrijker is om het gewoon te bespreken met elkaar. Terwijl ja. we in de Tweede Kamer moeten hebben over wat er in Nederland kan worden verbeterd in plaats van... Ja. Uh, welk appje je maar naar de minister van Veiligheid en Justitie gestuurd. Want ja. dat is niet het issue. Het gaat om het onderwerp. En daarover moet het hebben. Ja, ja. nee, ik denk zeker... Uh, daar, daar zijn we denk ik ook wel over eens... Uh, dat ja. in ieder geval de aandacht uh, niet moet worden afgeleid. Uh, ja, wat je dan ook ziet... Uh, misschien is de overgang een beetje lastig... maar naar de Zwarte Pieter-discussie... Uh, Premier Rutte, ja. uh, uh, een artikel vanochtend in Parool... en ook andere websites natuurlijk... Uh, dat uh, premier Rutte nogal een draai heeft gemaakt in zijn optiek ten opzichte van Zwarte Piet. Uh, ja. Is dat tactiek in het, uh, uh, uh, het debat wat nu oplevert over racisme? Of denk je dat er wel echt iets uh, fundamenteels is veranderd dat ook uh, de premier die een aantal jaren nog geleden zei dat uh, zwart zwart moet blijven? Ja, ik herinner me nog op die nucleaire top, uh, ja. de nucleaire top in Den Haag, waar wij dat in het gesprek steenkolen Engels zei. Ja. En dat iedereen er een beetje geshaneerd achterover sloeg. Ja. En dat hij dan gisteravond precies het tegenovergestelde zegt. Ja. Is het tactiek? Uh, ik weet het niet. Uh, ik ik, ik vertel altijd mensen op de goedheid. Ja. Ik ja. denk echt dat hij zich meer heeft verdiept, met meer mensen heeft gesproken en dat je dan daartoe komt. Ja. Ja. Uh, dus, dus ik denk dat dat daarin zit. Ja. En, weet je, wat, kijk, ik, ik snap dat Zwarte Piet misschien een toonbeeld voor racisme is voor een, een deel van het volk. Maar wat we niet moeten doen is elkaar voor racist uitmaken om dat toonbeeld. Nee. Want dan ga je weer de verkeerde kant op. Je moet niet tegen elkaar vechten, maar je moet juist elkaar uitleggen wat iets doet voor jou. Ja, met elkaar blijven en praten en, en naar elkaar luisteren. Nou, als jij meteen iemand uitmaakt voor racist of voor uh, dat iemand discrimineert, dat noemen we het allemaal. Ja. Uh, ja, voor rot dat werkt niet. Ga ja. gewoon met elkaar praten. Ga de dialoog aan. Vraag aan iemand, wat doet het nou voor jou? En hoe voel je je erbij? Ja. En gaan aan de hand daarvan kijken... hoe kunnen wij samen zorgen dat dat gevoel weggaat... en dat het daarna een stuk leuker wordt om te leven. Dat is denk ik de essentie. Ja. Van hoe je het moet wel aanpakken. En om even het bruggetje te maken naar de Zandvoortspolitiek... gaat GroenLinks-Zandvoort ook iets doen... om hier lokaal het racisme-debat op de agenda te zetten? Nee, we hebben het, nu, anderhalf jaar geleden, ongeveer al gedaan. Ja. Uh, toen werd ik weggezet door de PFV als huilverhaal. Uh, uh, ik zei, zielig huilverhaal zelfs. Um, bij toen in onze uh, algemene beschouwing heb ik, heb ik persoonlijk verhaal verteld over hoe ik het ervaar. Zeg ja. maar. Noem daar eens een voorbeeld uit. Uh, in die tijd dat ik terugfietste van voetbal bijvoorbeeld, werd ik echt meerdere keren gewoon... Nou, ik gaf één keer per week training en bijna elke week werd ik gewoon staande gehouden door de politie... Zelfs één keer zo erg dat er al een politiebusje klaar stond en dat er een hele file ontstond. En met welke, en welke reden was dat doorheen? volgens de politie? Uh, ik zeg wel maar verdacht uit. Oké, okay, zeg maar verdacht, uh, verdacht gedrag. Nee, nee, ik, zeg, ja, ik weet niet. Ja, verdacht gedrag. Ik was aan het fietsen. Ja, dat, uh, is, heel, dat is heel verdacht door in Zandvoort. Nee, graag. Ja. <laughs> uh, en De grap is ook wel, nou, het is een grap, dat nadat ik dat heb uitgesproken, dat het een stuk minder is geworden. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dus... Dus wat je daar eigenlijk mee wil zeggen is dat het uh, van groot belang is. En zeker ook invloed heeft als uh, de politiek in Zandvoort. Uh, ook voor de, natuurlijk de lokale mensen. Want uh, ja, het speelt in, immers af bij iedereen. Dat is ook in Zandvoort, uh, kan het uh, zomaar gebeuren. Uh, ja. Is het ook belangrijk dat daar lokale politici natuurlijk aandacht in, uh, in uh, aanbrengen. Zijn er partijen, partijen waarvan je weet die daarmee optrekken met GroenLinks? Ja, Partij van de Arbeid is uh, zeker een, een, een medestander, yeah. uh, D66, CDA. Yeah. Uh, maar het belangrijke, de belangrijke boodschap is. Uh, spreek het gewoon uit. Zeg yeah. gewoon wat je overkomt. Uh, maar mijn beste voorbeeld is nog altijd in het Rijksmuseum. Ik liep daar met mijn klas naar binnen. En uh, ik liep samen met een, uh, een ook getinte jongen achterin. Uh, in de rij. En wij werden in het Engels eruit ge gepikt. We yeah. um, werden toen vervolgens heel mooi in het Engels toe, uh, toegesproken. Uh, en moesten we tas laten zien totdat we zeiden ja, we zijn gewoon Nederlands en we lopen met onze klas mee. En toen zag je niet hoe snel mensen daar schrokken en dachten oh we hebben de verkeerde te pakken en uh, het, allemaal dat soort dingen. Ja. Het, het is zo duidelijk dat je dan iemand uh, op, op zijn uiterlijk, op, zijn, op <laughs> hoe die is, eruit pikt. Dat, dat, dat, dat, ja, dat, dat kan eigenlijk gewoon niet. Nee, uh, de... Ik ben hier geboren, ik ben een, een Nederlander. Ik doe, Heel veel voor Nederland. Ik ben heel erg trots dat ik een Nederlander ben. Ja, je zet je in voor standwoord. Want uh, ja, over poli politici wordt het altijd een beetje makkelijk gedaan. Maar uh, zeker ook om even kort te hebben nog over de crisis... die zich nu toch helaas heeft voorgedaan in de standwoordspolitiek. Het zit allemaal niet mee. Uh, nog even kort daarover. GroenLinks mm. is niet teruggekeerd in dat advies uh, uh, van Erik van den Burg. Vind je dat jammer of... Snap je ook wel van. Oké, okay, als er nu vijf partijen zijn die iets constructiefs met elkaar kunnen maken, uh, waarom ook niet? Nou ja, natuurlijk ik, ik, vind ik het jammer. Uh, we hebben zelf heel veel goede en leuke ideeën voor Zandvoort. Ja. Uh, ideeën die Zandvoort ook echt verder gaan helpen. Ja. Um, aan de andere kant, ja, uh, het is zoals het is en, en je kan er vrij weinig aan veranderen. Ja. Uh, er is al een partij geweest die ons niet, uh, niet of ja, liever niet erbij heeft zien zitten. Nee, oké. Okay. Uh, en dat is jammer. Ja, want uh, wat natuurlijk ook dan nog wel even... wat wilde ik nou vragen? Oh ja, dat je uh, met de partij uh, de GroenLinks... Uh, heb je natuurlijk uh, plannen uh, voor Zandvoort. Uh, Uiteraard zoals iedere partij. Maar afgelopen periode was het een raadsprogramma... dat in Zandvoort een beetje de dienst uitmaakte, zeg maar. Jij hebt uh, al meerdere malen je kritiek daarop geuit... hoe dat werd uh, uitgevoerd. Uh, denk je dat in de komende periode... ook al is het nog maar twee jaar... Uh, uh, dat ook oppositie nog uh, steeds genoeg uh, voor elkaar kan krijgen? Ik uh, denk dat het lastig wordt, omdat wij straks als oppositie, samen met het PVV en Overzet ook niet de partijen eigenlijk. Okay. Uh, dat lijkt ook in de oppositie maar uh, mijn zeven zetels hebben. Dus dat is, dat ja. is niet de meerderheid. Maar wij zullen altijd komen met goede ideeën. Ja. Uh, alleen dan aan de coalitie uh, of zij uh, zich willen verheffen. Um, tot onze ideeën en onze ideeën willen uit, uh, tot kunnen brengen. En wij zullen gewoon kritisch... Uh, kritisch ja. Uh, wij hebben een bepaald beeld van Zandvoort voor ons. En we zullen alles aan doen om dat beeld te verwezenlijken. Oké, okay, nou ik wil je hartelijk bedanken voor dit uh, gesprek. Uh, en ik uh, wens je nog een fijn weekend toe. Morgen ben je ook in de uitzending te horen van Goedemorgen ja. Zandvoort. Daar zoomen ze dan nog even in over die politieke situa situatie hier. Dus uh, uh, tot morgen bij mijn collega's. Dankjewel. Dankjewel, een fijn weekend. Ja, dankjewel. Hoi hoi. Hoi hoi. the sweetness it can bring, a new day. Laat het hopen. Wintermoed. Ja, inderdaad. Verandering. Misschien naar een iets positiever tweede helft van 2020. Ja. Wintermoed. Maar, maar natuurlijk ook voor de, de dingen, de demonstranten. Ja, inderdaad. Uh, hopelijk worden ze gehoord. En, ja. Um, ja, dat Gaat er iets op, fundamenteels ja. veranderen? Ja, want, ja, want uh, niet alleen in Nederland. Niet alleen in Amerika. Gewoon overal eigenlijk. Ja, gewoon uh, kom op Verenigde Naties. Nee, oké. Okay. Ja, neem uh, maar serieus. Ja, inderdaad. Daar zijn ze toch voor. Ja, ze zijn voor wereldwijd En terecht. Want dat moet gewoon uh, gebeuren. Uh, ja, en uh, nou ja. Het, uh, we hebben er inderdaad al uh, voldoende over gesproken, denk ik. Uh, deze uitzending. Maar wat ook wel heel mooi is. Is dat de kleine dingen gewoon nog doorgaan. En daar ook aandacht aan besteed moet worden. Zo ook het skatepleintje aan de Valendertweg in Zandvoort. Want die verdient volgens uh, initiatiefnemers, uh, onder andere Nick Drommel... Uh, wel wat meer aandacht uh, door de Zandvoortse gemeente. Want dat ligt nogal vol met, uh, van gebreken en onderhoud uh, is nodig. beperkt. Onderhoud is nodig. En het nieuws maakt er een uh, reportage. Daar gaan we even een fragment van luisteren. Ja, even kijken hoor of het uh, geluid het doet... Ik heb uh, geen idee of het, fragment, uh, het geluid van het fragment het nou doet. Oh, ik zie al wat er aan de hand is. Daarom deed de gezellige happy filler aan het begin van de uitzending het ook al niet. Uh, als we hem even terug spoelen naar het begin van ja. de video, dan Mooi, is, staat hij uh, weer goed. technisch foutje. <laughs> Oké, okay, kunnen we nu? Ja, okay, helemaal we. goed. Ah, dat duurt hij niet. Ja. Er wordt heel wat afgeskate deze dagen in Zandvoort. Door de coronacrisis is skaten ook populairder dan ooit. En dan is het natuurlijk fijn als je een mooi skatepark in de buurt hebt. Maar in Zandvoort hebben de jonge talenten het niet meer zo naar hun zin. Nou, het is niet echt de hele soepele grond. Er ligt heel veel, zeg maar, het is best wel een grove grond. En daardoor als je valt, dan ligt je gelijk helemaal open. Er is wel veel afvaloverlast ook hier. Oh ja? Wat, wat is er dan? Nou, er ligt heel veel glas. Het is asfalt, maar door de alle takjes en het glas wat hier allemaal ligt... verloopt alles zeg maar, wel wat minder soepel dan bijvoorbeeld als het beton zou zijn. Het is hobbelig geblazen op de baan. En dan moet je ook nog eens uitkijken dat je niet ergens blijft hangen met je skateboard. De skaters balen van het slechte onderhoud en de beperkte ruimte die er is. Net als de lokale graffiti-talenten die daar ook een eigen plekje hebben. Als je iets hebt gemaakt, dan in een week of twee wordt er altijd iets groters gemaakt. Oké. Okay. En dan, ja, dat blijft voor altijd zo doorgaan. Ja, dus je hebt ook meer ruimte nodig. Klopt. Hebben jullie wel eens gevraagd om... Uh, ja, ja bij de gemeente wel eens. Of ze reageren niet of... Ja, ze doen gewoon niks. Zandvoort en Niek Drommel, die zelf graffiti artiest is... hoort de jeugd al maandenlang in zijn winkel klagen over het skatepark... en neemt het nu voor ze op. Hij is een petitie gestart. klas, uh, de rems zijn gewoon... Ja, het is gewoon maar allemaal neergezet. Ja. Weet je, er is, er is niet goed over nagedacht. En de laatste maanden hoorde ik het elke dag. Ja, toen dacht ik, weet je, als de gemeente het niet doet... dan ga ik kijken hoe ver we komen met, met de inwoners van Zandvoort. En uh, ja, we zitten nu bijna op 120 handtekeningen. Superveel positieve reacties. Ja, er is best wel... ja dat was uh, natuurlijk... Uh, u hoorde als laatste nog initiatiefnemer van die petitie, uh, Nick Drommel. En uh, ja... Uh, fan van graffiti, dat ook vooral natuurlijk. Hè. Uh, de recreatie voor de jongeren is uh, belangrijk, ook voor ons. En het is natuurlijk voor iedereen persoonlijk of je ervan houdt of niet, maar in ieder geval ja. dat er ruimte ervoor is. Net zoals voor space raketten. Ik denk Net wel, als je houdt inderdaad van skates, is het natuurlijk belangrijk dat er een goede plek voor is. Hè? Ja. Op nou, standwoord natuurlijk, heb je eigenlijk bijna niet drie die skaten, behalve dat parkje. Ja. ja. Dus ja ja. Als de mensen die er gebruik van maken zeggen dat het anders moet, ja, dan sta ik daar wel achter. Ja, zeker. En ook uh, mooi hè? gewoon de Zandvoortse mensen vragen. Uh, en natuurlijk ook uit ja. de omgeving uh, vragen van... willen jullie hier een opknapbeurt voor, dan gaan wij dat uh, inleveren bij de gemeente. En ja. inderdaad, binnen 24 uur uh, was de petitie al meer dan 120 keer ondertekend. En hij loopt nog steeds, dus uh, hij is te vinden op de Facebookpagina van uh, Niek Dromme, ook onder meer... En als je zoekt op de petitie skatebaan Zandvoort, uh, dan uh, komt hij waarschijnlijk ook wel boven drijven. En anders moet je even een heuveltje nemen en dan ligt hij daarachter. Een <laughs> hem. <laughs> Jeetje, wat slecht wat, uh, de humor uh, Wat een humor vandaag hier. Uh, ik moet even kijken welk nummer ik klaar had staan. Oh ja, oh, ja. een heel speciaal nummer zelfs. Want die is van jou. Ja, zeker. Dat is weer een, een transitie. Het is weer uh, mijn nummertje van een skatepark naar um, mijn nummer. Ja, ik heb vandaag een nummer meegenomen. Uh, ik denk dat het vooral bekend is geworden van een televisieserie weer. Dit keer niet specifiek, maar toch uh, wou ik het even melden. Het is namelijk het nummer uh, The Night We Met van Lord Huron. Uh, te horen in het allereerste seizoen van 13 Reasons Why. Een uh, bekende Netflix original tienerdrama. Waar yeah. vandaag is het allerlaatste seizoen ervan uitgekomen. Je kan er waarschijnlijk niet omheen als je Netflix hebt. Dus um, ja... 13, oh, 13 Reasons Why om dat, uh, die serie te gaan kijken? Ja, nou kijk <laughs> ja, um, het is natuurlijk ja, ik denk dat iedereen wel weet wat voor serie het is het heeft natuurlijk ook best wel veel uh, controverse om zich heen gekregen na het eerste seizoen Kijk, ja. wat scènes zelf veranderd, uh, hoe dan ja. ook uh, het nummer was wel goed en vandaag het laatste seizoen, dus uh, we gaan er maar even naar luisteren denk ik Ja, hoe heet het nummer ook? Op? The Night We Met van Lord Huron Ja, hier op ZFM Zandvoort het liedje van de sidekick We met. Mooi van nummer. De, van Lord Urine. Ja, echt wel, denk ik. Ik heb, ben na vijf afleveringen van het eerste seizoen gekapt, maar het is wel echt zo'n uh, nummer voor die serie. Ja, het is echt een goed nummer, ja sowieso. Ik vind het sowieso ook een mooi nummer, ook losstaand van de serie. Ja. Ja, echt. Uh, ja, sowieso. Dus laatste seizoen vandaag op Netflix eventjes uh, reclame maken. <laughs> ja. Dat hebben ze niet nodig, denk ik maar. <laughs> nee. Nou ja, uh, wat natuurlijk wel interessant is, natuurlijk de concurrentie van uh, Disney Plus, maar ja, daar, daar Dat valt weer een nog heel een heel ander verhaal. Onderwerp. Ja. Uh, Net natuurlijk met het skatepleintje... wilden we eigenlijk aan het einde van het eerste uur bespreken. En daar hadden we een leuk liedje achteraf. Maar ja, die kan natuurlijk alsnog gedraaid worden. Want uh, daar is genoeg ruimte voor. Net als, net als de, voor de raketten van SpaceX. Um, uh, even kijken. Uh, ja, inderdaad, het skatepleintje. En daar hoort natuurlijk maar één nummer bij. Ook een beetje voor de jongere luisteraars. Maar ja, uh, Billie Eilish uh, mag ook niet uh, ontbreken. Ja, voel je al een beetje de vibe dan ja. zie je al gaan op dat skate line? Nou, mezelf niet hoor. Lekker zo. So. Ja, zo. Ja. Oké. So. Ja. Oké. Okay say thank you oh please i do what i want when i'm wanting to my soul so cynical so you're a tough guy like you really rough guy just can't get enough guy just always so puff guy i'm that bad type make your mama sad type make your girlfriend mad type might seduce your dad type i'm the bad guy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 Ja, zullen wij ook autotune op onze microfoon zetten? Ja, dat moet wel kunnen, toch? Uh, ja, Bad Guy natuurlijk van Billie Eilish. Uh, nou, ze kan mooi zingen, hoor. En het is ja. ook wel een uh, bijzonder liedje, want uh, als je de lyrics opzoekt, uh, de tekst uh, bij het nummer... Uh, het is haast niet mee te zingen uh, door de zinsopbouw, want ze uh, zingen natuurlijk steeds in korte stukjes. Zo. Ja, om dit, om dit denk ik goed mee te kunnen zingen, moet je echt het nummer vaak geluisterd hebben. Uh, ja. Dat ja. heb ik gedaan. Nou, ja. Geen zwaar, ja. dan komt jouw cover? Uh, nou ja, misschien ergens volgende week is oh, okay. dat haalbaar. Ja, ja dat ja, moet je wel. Ja. Ik. Volgende ja. week je cover cover het Guy. Ja, zo'n Bad Guy ben ik wel. Uh, <laughs> even kijken. Uh, ja, Billie Eilish. Ja. Tja. Mooie, goede artiest. Uh, natuurlijk misschien niet één van de artiesten die nu het, het, het zwaarst heeft. Maar ja, ik denk... Uh, voor artiesten is het hun passie om op het podium te staan op te treden. Dus dat is iets uh, Tja. wat over het algemeen wel uh, wordt gemist. En natuurlijk ook de bezoekers. Want uh, hoe lekker is het niet om even naar een concert te gaan. Tja. Uh, ja, ik kijk op de klok. Het is alweer 11 uur 53. Tja. Dat betekent nog maar 7 minuten deze uitzending. Ja, gaat snel. Dus uh, dan moet ik even mijn afkondiging erbij pakken. Het is trouwens uh, wel leuk om te melden... Ik heb hier altijd een heel programma uitgetypt. Ja. Jij weet het. Want ik weet het. Had want ik heb het programma ook hier voor. Je, me. Ja, je had gisteravond ook nog even uh, mee muziek uh, verzameld. Yes. Dus uh, dat uh, is hartstikke leuk, zo'n uitzending voorbereiden. Uh, ja, wat hebben we gedaan in deze uitzending? Ja, wat hebben we eigenlijk gedaan? Ja, nou, natuurlijk uh, een paar gesprekken gehad. Uh, over, natuurlijk. Over de heel belangrijke... Ik ga nog één keer zeggen, Hester ja. Black Lives Matter. Uh, heel goed initiatief natuurlijk... Uh, ja, wat al het, ik, ik, ja je, je wilde net nog iets zeggen met de aandacht, uh, op de, wa, de aandacht uh, uh, waar de aandacht op moet liggen. Ja. Ja, de aandacht, ja, de aandacht moet gewoon echt liggen op het doel waar de mensen voor demonstreren en niet op de, de demonstratie. zelf. Het werd net al een paar keer gezegd. En ik denk dat wat hier nu aan het gebeuren is ook, en dat is toch jammer om te zien, want er zijn natuurlijk nu demonstranten in Amerika en in Nederland en eigenlijk overal ter wereld die een heel erg goed... Uh, doel hebben, want dit moet aangepakt worden. En dat is zeker. En ik vind het toch jammer om te zien, want het enige wat je eigenlijk er nu over leest, is pro protestanten, hashtag Black Lives Matter, dit, protestanten, dat. En daardoor vergeten we eigenlijk het doel waar de mensen echt voor demonstreren. En dat is gewoon om politiegeweld en dan helemaal racisme gewoon te beëindigen. En ja. eigenlijk niet om uh, ja. de protestanten zelf ja. uh, in de spotlight te zetten. Het gaat echt om een doel. Deze mensen staan daarvoor ja. Het doel is altijd belangrijk. Nou, ja. het gewenkt, en wat het vrede een beetje is, is natuurlijk dat artikel 1 in Nederland. Uh, ver, verbiedt op uh, racisme en ja. discriminatie. Maar ja. Uh, de, onder andere daarover spraken we inderdaad met Leon van S en uh, met Karim El Kabali van GroenLinks. Ja, uh, je hoort eigenlijk dat iedereen hetzelfde zegt. Je zegt iedereen, het gaat natuurlijk om het doel, niet om... Uh, ja, ja om, zeker. Ja. is ook de verbindende boodschap. En ik denk dat we zeker daarop moeten focussen... en er niet een kleine discussie in Nederland bij moeten houden... als Zwarte Piet. Want dat is gewoon van een hele andere orde. Ja, dat mag ik even gezegd hebben. Ja. En uh, ja, in Amerika is iemand doodgegaan... Ja. Wij mogen godzijdank dat uh, hier nog niks uh, vreselijks is gebeurd... tijdens een intocht met een kinderfeest. Want dat blijft het en dat is het. Ja. Uh, wat uh, Leon van Nes in zijn nieuwsoverzicht ook nog eens aanhaalde... is dat er windmolen windmolens nu echt komen in zee tussen Den Haag en Zandvoort. Dus dat gaat vast ook nog wel een staartje krijgen de komende dagen. We bespraken het opmerkelijke nieuws natuurlijk... dat, de robot, uh, dat ze gaan experimenteren met een robot die ons strand gaat leegruimen... Uh, en, uh, zoals, en ook natuurlijk was er ruimte in deze uitzending voor SpaceX. Ja. Net zoals zijn raketten die tot vijf keer toe uh, satellieten hebben gebracht... met dezelfde raket naar de ruimte. Nou, dat is wel echt een prestatie van uh, formaat. En uh, ja, we draaiden ook de lekkerste muziek. Met af en toe een zomerstintje. Met een serieus stintje. Alles kwam hier voorbij. Want iedereen is welkom. Ja. Uh, tot zover uh, deze ZFM Live van vrijdag 5 juni. Ik wens u een fijn weekend. Hopelijk... Uh, oh, het zonnetje begint net ja. te schijnen. Nou, het is toch ook toeval, ja. mensen. Maandag zit hier Jaap Koper voor een nieuwe week van dit programma. Morgen trouwens ook weer een actueel uh, bomvol programma met Goedemorgen Zandvoort. En dat wordt natuurlijk vooraf gegaan aan het altijd uh, gezellige Toebak leeft. Genoeg actualiteit. Vanavond ook weer uitzendingen uh, bij ZFM. Onder andere Walterstand en in de avond natuurlijk See It. Maar we moeten eerst maar even gaan luisteren naar elkaar. Hier is Adele, When We Were Young. Fijn weekend en tot de volgende keer. Fijn weekend chance you're here alone Can I have a moment before I go Be here.